In België verliezen 4500 werknemers van de Ford-fabriek in Genk hun baan wanneer de fabriek in 2014 sluit. En ook bij leveranciers kunnen duizenden banen verloren gaan, zo werd vandaag bekend.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 In de Champions League heeft Ajax thuis met 3-1 gewonnen... van de Engelse kampioen Manchester City. Doelpuntenmakers waren Sim de Jong, Moisander en Eriksen. De andere wedstrijd in de pool tussen Borussia Dortmund en Real Madrid... eindigde in 2-1 voor de Duitsers. En die nemen daarmee de leiding in de groep over van Real. Ajax staat na de overwinning derde met drie punten. In pool B won Schalke 04 met 2-0 van Arsenal... dankzij doelpunten van Klaas-Jan Huntelaar en Ibrahim Afellay.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 De mensen die van dieren houden, B.A.V.A.R. Je kerstgeschenk kies je lekker zelf uit, toch? Tintelingen.nl Bij de dieren speciaalzaak. De mensen die van dieren houden, bejafar. Kerstgeschenk is stress? Ga gewoon naar Tintelingen.nl tintelingen Winter in Oostenrijk. Het moment om samen te zijn met familie of vrienden. Om rust te vinden...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 Buiten is het 10 graden. Binnen zit Clary Polak. Ze schijnen er bijna uit te zijn in Den Haag. Het bericht is dat de partijen bereid zijn elkaar van alles te gunnen. Een eufemisme voor de bereidheid om compromissen te sluiten. Wat is dat toch mooi van de Nederlandse politiek. Het compromis is tenslotte de eerlijkste manier om iedereen ontevreden te stellen. Goedenavond, welkom bij het Oog van Woensdag. In Syrië wordt op dit moment onderhandeld over een tijdelijk staakt het vuren. Tezelfde tijd maakt een speciale commissie van de VN zich op... om onderzoek te gaan doen naar oorlogsmisdaden... en schendingen van de mensenrechten in Syrië. In beide gevallen buigen we ons over de kans op succes. Veel ouderen eten te weinig. Zo weinig dat onderzoekers van de Vrije Universiteit spreken van ondervoeding. De Tweede Kamer gaat zich morgen zorgen maken... Het zit in de familie, het tekentalent van de Van Stratens. Het schrijven trouwens ook. Harmen van Straten mag het kinderboekenweekgeschenk schrijven. En daar gaan we met hem en zijn oom Peter over praten. Om 5:12 uur twaalf komt Mieke van der Weij haar belofte van gisteren inlossen... en de trekken van de grote Joop van de en de prijsvraag. U kunt met eigen ogen zien of ze het eerlijk doet via de webcam op radio1.nl. En, ook dat kunt u zien via de webcam, Is er, er is weer live muziek van Kobe Grant. Maar eerst een overzicht van het nieuws van vandaag. Woensdag 24 oktober. Het heeft iets van een veenbrand, die discussie rond de Joint Strike Fighter. Zo nu dan steekt hij weer de kop op. Vandaag ook weer. Want uit een rapport van de Algemene Rekenkamer blijkt... dat stoppen met het JSF-project duurder is dan ermee doorgaan. De testtoestellen zijn nu al aangekocht, de twee voor Nederland. Dus wij vinden het niet voor de hand liggen om nu uit die testfase te stappen. En dat is een steuntje in de rug van de door bezuinigingen... geplaagde minister van Defensie Hans Hille. Maar je koopt wel voor 40 jaar veiligheid in de lucht... wat wij als Nederland voor onze bijdrage nodig hebben. En als je dat niet doet, veiligheid in de lucht, overwicht in de lucht missen... is een van de ergste dingen die je vanuit de krijgsmat gezien kunt hebben. Zijn collega minister Verhagen van Economische Zaken... wijst nog eens fijntjes op de werkgelegenheid die de JSF oplevert. Als je het niet aanschaft, scheelt je dat 1400, 1500 banen. Dat is in een tijd van economische crisis... Is dat een element wat je wel degelijk moet, moet wegen, waarbij iedere baan telt. Maar de discussie duurt niet voor niets al meer dan tien jaar. Er zijn ook ferme tegenstanders, waaronder de PvdA. En die is nu net met voorstander VVD aan het onderhandelen over een nieuw kabinet. Zitten de sociaaldemocraten nu in een spagaat? Dat is relevante informatie. We gaan er ook heel goed naar kijken. En uiteraard speelt het ook een rol uh, hierbinnen. Mm, Samson laat opnieuw niet het achterste van zijn tong zien. Lieve mensen, het is inderdaad vervelend dat we nog steeds niks kunnen melden. Ik heb beloofd, dat doen we. Als we klaar zijn. En we melden dus nu nog niets. Ja, dat kan wel zo zijn. Maar morgen praten de twee onderhandelaars met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties. Worden die even bijgepraat over de afspraken die VVD en PVDA hebben gemaakt? Nee, dat gaat anders. Wij uh, laten ons informeren over wensen die in de kringen leven. Uh, en zullen dan bezien wat we met die wensen kunnen doen. Ah, dus meneer Rutte, dat betekent niet dat het einde van de onderhandelingen in zicht zijn. Uh, nee. Woede. Verontwaardiging en tranen vanochtend aan de poorten van de fortfabriek in Genk. De fabriek sluit de poorten en 4500 mensen staan op straat. Ik ben 18 jaar hier en dan nog één keer van vandaag op morgen zeggen ze dat je niet meer hoeft te komen. Het is gewoon een ramp. Het maakbond laat zich doen, de mensen laten zich doen. We hebben zoveel moeten leveren en dan gaat nu zo Het was allemaal kleine mannetjes, dus uh, ze kunnen doen en laten wat ze willen. Hè. Ook de Belgische regering is woedend. economie-minister Van der Lanotte haalde in het journaal van onze zuidenburen... hard uit naar de directie van Ford. Dit is geen economisch dossier. Ja. Dat is vals Ik kan het niet anders noemen en ik zal het ook zo blijven noemen. Het is niet correct. Het is niet de mensen respecteren. Een grote verrassing vanochtend voor Felix Meurders. Aan het eind van zijn Radio 1-programma De, de Gids.fm... vielen enkele omroepvrienden de radiostudio binnen en vertelden hem... Ik organiseer uh, de, de radioprijzen in Nederland en onder andere ook de Marconi Awards. En ik Macaroni ben hier Awards. om je te vertellen, uh, Felix Meurdes, dat jij voor 2012 de Marconi Euro Award uitgereikt hebt. Ja, ja, ja. hey. Dat was het nieuws vandaag op radio en tv. En het nieuws in de kranten vanmorgen werd voor u samengevat door Juri Stubenitsky. Zuid-Afrika kent twaalf officiële feestdagen, waarvan twee expliciet christelijk, Goede Vrijdag en kerst. Andere feestdagen staan vooral in het teken van historische gebeurtenissen. Een speciale commissie onderzoekt nu of er tien extra feestdagen kunnen bijkomen... om de moslims, hindoes en joden tegemoet te komen. Maar volgens het Nederlands Dagblad stuit de uitbreiding op kritiek. De economie van Zuid-Afrika kan tien extra feestdagen niet echt gebruiken. Toen 27 december vorig jaar werd aangewezen als Vrije Dag... werd gewaarschuwd dat de economie daardoor 600 miljoen euro aan inkomsten misloopt. Nederland is de komende jaren ruim 12 miljard euro minder kwijt aan rente... dan eerder dit jaar werd gedacht. Komt doordat het Centraal Planbureau de geraamde rekenrente... over de staatsschuld tot en met 2016 naar beneden heeft bijgesteld. Het staat ook in het Nederlands Dagblad. Toch waarschuwt het ministerie van Financiën om niet te vroeg te juichen. Het is niet zo dat er in 2016 opeens miljarden vrijkomen, zegt een woordvoerder. Bovendien kan het CPB de rekenrente in de volgende jaren even goed weer bijstellen. Bankiers en adviesbureaus zien na jaren van stilte... weer meer activiteit op de fusie- en overnamemarkt in Nederland en daarbuiten... De markt zit sinds begin van de bankencrisis in de zomer van 2007 op slot en had in 2010 een korte opleving. Volgens het Financiële Dagblad is er nu weer sprake van een groei. In de eerste negen maanden van dit jaar ging het om bijna 25 miljard euro aan fusies en overnames. Dat is het dubbele van dezelfde periode vorig jaar. De Rabobank verwacht dat de markt volgende zomer weer helemaal op gang is gekomen. Maar alleen als de eurocrisis niet escaleert en er een stabiel kabinet komt, zegt de bank. Rechtsbijstandsbureaus zijn de afgelopen dagen overspoeld met claims. Het blijkt uit een rondgang van spits langs organisaties waar gedupeerde passagiers een schadevergoeding kunnen indienen als hun vlucht is vertraagd of geannuleerd. De toename is te danken aan een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Dat heeft besloten dat luchtvaartmaatschappijen geld moeten uitkeren... bij vertragingen van drie uur of langer. Sommige bureaus hebben sindsdien 500 meer aanvragen gekregen. Claims kunnen namelijk met terugwerkende kracht worden ingediend tot vijf jaar geleden. Bijna 40 van de transgenders zit zonder werk. Het zijn mensen die zich niet thuis voelen bij hun biologische geslacht... De transgenders die wel werken zeggen volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau dat ze niets over hun gevoel zeggen op hun werk. Wie dat wel doet is politievrouw Willemijn, voorheen politieman Wim. In de Volkskrant zegt ze dat ze na tientallen jaren bij de politie in 2007 besloot om van geslacht te veranderen. De districtchef van Willemijn reageerde begripvol. Die overlegde met een bedrijfsarts, een jurist, een personeelsfunctionaris en vele anderen. Uiteindelijk werd er een bijeenkomst georganiseerd met 80 collega's van het bureau Stadskanaal, waar Willemijn leidinggevende is. Toen werd verteld over de geslachtsverandering, stond er een collega op en begon niet te klappen. Toen wist Willemijn zeker dat ze werd geaccepteerd. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. En inmiddels heeft Kobe Grant hier plaatsgenomen in de studio. Uh, zij komt uit Australië, maar zij maakt een grote tournee door Europa. Haar debuutalbum is net uit, Kobe Grant is in full color. En zij gaat zingen Song About Me.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 On the good stuff, I'd like to think that I can be tough. I like to hope that hope has its own sound have a routine when I wake up. I never drink all the tea in my cup. And I don't think that I'll ever get rid of the couple of pounds that I'm carrying around. I'd like to think that I owe regrets, cause every single one of them made me who I am. I'll make sure that I never forget that my parents taught me that I can learn a new. One step at a time of the world, one step at a time, oh, I'm learning the love and the hurt, the wrong and the right. Films about ghosts, and I like saying anything goes. I like knowing possibilities, don't end. That was Kobe Grant's song about me. We know you a lot better now. Who's yes, your <laughs> partner? What's his This name? is Josh Jones. Josh Jones, oké. Okay. Josh Jones uh, zagen wij namelijk op een heel klein xylofoontje. Uh, uh, dus dat moest even gezegd worden. Um, ja, morgen. Morgen zal de Syrische regering definitief laten weten... of ze drie dagen lang de wapens neer zal leggen... in verband met het offerfeest. Ik heb contact met correspondent Sander van Hoorn vanuit Libanon. Dag Sander. Dag Clary. Ja, komt er een wapensilstand? Um, op papier in elk geval wel. Uh, kijk, Rusland en China, de grote steunpilaren van uh, Syrië, die hebben gezegd dat ze het wel een goed idee vinden, zo'n staakt het vuren tijdens het offerfeest. Dus het lijkt me heel sterk dat Syrië morgen gaat zeggen: van nou, nah, doen toch maar niet. Dus die handtekeningen die zullen wel op papier uh, komen te staan. Maar ja, dat hebben ze natuurlijk al een keer eerder gedaan. Hè? Toen mm -hmm. stonden ze uh, bij Kofi Annan. En ja, dat, dat staakt het vuren, dat heeft nog geen seconde stand gehouden, volgens mij. En ook nu, ik kan honderden redenen verzinnen waarom het misgaat. Nou ja, een van de redenen zou kunnen zijn dat de oppositie niet. Niet meewerkt of niet? Bijvoorbeeld, een bepaalde oppositiegroepen hebben al aangegeven dat ze uh, niet meewerken. Anderen die hebben weer gezegd: van nou ja, als de regering stopt met schieten, dan doen wij dat ook. Um, maar ja, stel je voor wat er gebeurt morgenmiddag. Het middaggebed is afgelopen vrijdagmiddag, sorry. Vrijdagmiddaggebed is afgelopen en dan gaan traditioneel uh, heel veel mensen de straat op. Nou ja, dat doen ze bijvoorbeeld ongewapend lopen ze naar een tank toe. Wat gaat die tank doen? Ja, het, nogmaals, te veel redenen waarom het uh, kan mislukken. Maar Brahimi moet gedacht hebben: het gaat uiteindelijk om vertrouwen. Uh, dit kan vertrouwen wekken als het lukt, Dus we moeten het in elk geval proberen. Goed, dan uh, zullen wij voorlopig uh, proberen dat vertrouwen niet te schenden. Ja, het Bestand kan altijd nog geschonden worden. Uh, blijf even hangen. Een, een speciale commissie van de Verenigde Naties gaat namelijk... Uh, tegelijkertijd onderzoek doen naar oorlogsmisdaden... en schending van de mensenrechten in Syrië. Uh, in die commissie zitten sinds drie weken ook de oud-hoofdaanklager... van het Joegoslaaf tribunaal Carla Del Ponte... En vandaag en morgen bespreken ze hoe ze het best te werk kunnen gaan. Uh, en daarom hebben we ook aan de lijn Geert-Jan Knoops, hoogleraar internationaal strafrecht aan de Universiteit van Utrecht. Meneer Knoops, um, ja, de strijd is nog gaande. Is het dan überhaupt wel mogelijk om onderzoek te doen? Dat zal heel moeilijk zijn, niet in de laatste plaats, omdat die commissie uh, naar alle waarschijnlijkheid Syrië niet eens uh, binnen zal worden gelaten. Dat is ook al door de Syrische ambassadeur bij de VN aangekondigd, uh, meneer Hamoui... die, die uh, tekst uh, waarmee die, uh, het mandaat van deze commissie is verlengd met zes maanden. Het is een commissie die overigens al een jaar bezig is en onderzoek doet... Uh, dus het is niet een nieuwe commissie. Het gaat om een verlenging van het mandaat met een wat uh, verruimdere opdracht. Maar die Syrische ambassadeur heeft al gezegd dat hij uh, namens Syrië die tekst verwerpt. En ook die tekst als zeer uh, gepolitiseerd en selectief ziet. Dus de, de kans dat er echt een, een ware fact-finding mission in Syrië plaatsvindt, uh, is, is denk ik gering. Maar los van het feit dat de ervaring werd dat VN-commissies in het verleden van dit soort kaliber altijd de kritiek hebben gekregen... dat ze geen onafhankelijk onderzoek hebben gedaan. Denk aan de recente commissie Goldstone... die in het uh, uh, Libanon-conflict onderzoek heeft gedaan. Ja. Maar goed, ik hoor een hele hoop sceptisch in dit ene antwoord. Uh, um, um, en weinig vertrouwen in die commissie. Hoe belangrijk is het dan toch dat de VN onderzoek probeert te doen? Nou, ik, ik denk dat die sceptis uh, ook daarom uh, niet een onrechte is. Kijk, die commissie heeft tot doel om bewijs te verzamelen... met het oog op toekomstige uh, strafprocessen tegen verantwoordelijke binnen de Syrische overheid... en ook aan de kant van de oppositie, zo luidt het mandaat. Ja. Maar als je nu bijvoorbeeld kijkt naar de medewerking die Syrië geeft... aan het zogenaamde Hariri-tribunaal in Leidsendam, ook wel het Libanon-tribunaal genaamd... Naar het uh, onderzoek naar de moord op Rafik Hariri, de premier van Libanon, die enkele jaren geleden door een bomaanslag om het leven is gebracht, is een speciaal tribunaal opgezet door de VN. En Syrië weigert dat tribunaal te erkennen, weigert ook mee te werken. Er zijn ook geen verdachten die daar zijn verschenen, dus de procedures vinden in uh, absentia, dus bij verstek, plaats. Ja, is is eigenlijk de vraag wat verwacht de VN van dit onderzoek eh, als het gaat om toekomstige strafprocessen. En we weten ook dat de VN hevig verdeeld is binnen de veiligheidsraad als het gaat om het verwijzen van de Syrische situatie naar het internationaal strafhof. Eh, China en Rusland zijn valikant tegen. Die zijn trouwens nu met Cuba ook de drie landen die tegen de eh, verlenging van het mandaat hebben gestemd van deze onderzoekscommissie. Dus. Er is alom, denk ik, terecht-skepsis ja. bij deze commissie. Ja, Sander, jij bent natuurlijk de laatste maanden enkele keren in Syrië geweest. Uh, jij, ja. jij hebt daar een leven ondervonden hoe lastig het is om feiten uh, ja, te checken, alleen al. Uh, zeker. Uh, ik uh, hebben op plekken gestaan waar uh, kort geleden iets gebeurd was. En waar het op dat moment na een half uur daarna al heel erg lastig was... om vast te stellen wat er precies gebeurd is. Waar mensen een verschillend verhaal vertellen. En uh, dan ging ik bijvoorbeeld ook mee met uh, de VN. De waarnemers die er toen nog waren in Syrië. Inmiddels zijn ze weg. En dat, dat waren militairen. Dus die, die hadden wel verstand van zaken hoor. Daar heb ik ook heel veel van geleerd. Ik bedoel, uh, normaal gesproken als ik een kamer binnenkom... en er uh, zit een gat in de muur en mensen vertellen mij ja, daar is uh, uh, uh, opgeschoten met een projectiel door het leger, dan neem ik dat aan. Maar die, die mannen die kijken dus ook van, liggen er misschien hulzen? Met andere woorden, is er misschien vanuit deze kamer ook geschoten? Dus je kunt wel heel veel afleiden, maar dan moet je dus op die plekken kunnen komen. Uh, de VN kon dat Beperkt, maar ze konden dat in sommige gevallen, hadden dan al de grootste moeite om uh, uit te vinden wat er precies gebeurd was. Ja, en mevrouw Del Ponte met haar team, die komt waarschijnlijk dus niet eens inderdaad Syrië in. En dan zullen ze bijvoorbeeld uh, praten met vluchtelingen in de buurlanden, dat doe ik ook vaak in Libanon, uh, Turkije, Irak, Jordanië. Maar ja, dat, dat zijn toch allemaal indirecte verhalen en die zijn ook... Ja natuurlijk in heel veel rapporten al opgetekend. Dus ze, de, dit team loopt ook het risico dat als ze een rapport uh, geschreven hebben... dat dat ja, op de stapel met rapporten belandt die, die al geschreven zijn. We weten het al, die verhalen. Ja, ja, en juridische status hebben ze natuurlijk ook nauwelijks, hè, meneer Knoops? Ja, dat is zonder meer zo. Het, het vormt als zodanig geen volwaardig bewijsmiddel nee. als het al zover komt in een, in een internationaal strafproces. Kijk, de, de misvatting is nog steeds dat wij denken dat door het instellen van dit soort commissies onder het predicaat van onderzoeken oorlogsmisdrijven dat we een situatie oplossen. Maar Kijk nu even naar de Libische situatie. De situatie Libië is naar het strafhof gewezen destijds... naar de interventie vorig jaar in Libië. En uh, nu is er een grote controverse tussen het internationaal strafhof en Libië... over alleen al de plaats waar Saif al-Islam Gaddafi berecht zal worden. En je ziet dus dat um, dit soort uh, strafprocessen niet het conflict als zodanig oplossen... Dus daar zal een andere oplossing gevonden moeten worden dan het instellen van een onderzoekscommissie die misschien op papier het een en ander kan vastleggen. Maar de status daarvan. Uh, zal altijd dubieus blijven. Want beide partijen zullen altijd uh, de, de onafhankelijkheid van de commissie... in twijfel trekken naar gelang de commissie tot uh, conclusies komt... die voor de een of de andere partij gunstig of ongunstig zijn. Ja, het is toch wel een teken aan de... Maar, ja, sorry, uh, ja, wat wil je zeggen? Uh, nou, ik, ik wilde zonder. eigenlijk een, een vraag stellen. Want stel dat, dat al die hindernissen genomen worden... stel dat er inderdaad op een gegeven moment een, een proces begint verdacht te zijn... is dan het, het, het bewijs wat je optekent uit de mond van... Alleen maar vluchtelingen. Is dat dan voldoende in zo'n proces? Nee, dat is zeker niet voldoende. Uh, overigens, dat Hariri-proces uh, wat ik net noemde bij het Libanon-tribunaal... wordt ook internationaal strafrechtelijk uh, niet uh, als uh, alomvattend legitiem gezien. Hè. De procedures vinden bij verstek plaats. Nou, Dat is in het in internationaal strafrecht eigenlijk niet... Uh, een, een geaccepteerd beginsel, maar laten we dus aannemen dat er wel procedures in de toekomst hier gaan plaatsvinden met echte verdachten, mm. fysiek aanwezig in een tribunaal. Uh, en er zou alleen maar materiaal zijn dat is opgetekend uit de mond van vluchtelingen, uh, door middel van een rapportage, zonder dat uh, er daadwerkelijk uh, fysieke getuigen zijn, dan zal het zeer twijfelachtig zijn of dat in zo'n proces tot bewijs zal leiden. Maar dan klinkt dit toch allemaal alleen maar alsof die commissie... er meer voor ons goede geweten is dan voor de slachtoffers in Syrië... eerlijk gezegd, meneer Knoops. Ja, het, het, het, dat, dat lijkt mij uh, ook in eerste instantie. Het is natuurlijk het, het verschuiven van het probleem... dat de Veiligheidsraad niet tot een uniforme oplossing komt. Dat men misschien hiermee de gemoederen wat wil sussen kijk eens, dus we doen toch wat als VN. Dat, dat zal zeker, denk ik, als psychologisch effect meespelen. Ja. Maar het zou ook kunnen zijn dat men denkt, met een stevig rapport... en dat heeft natuurlijk uh, ook een effect gehad bij het Joegoslavië-tribunaal... en het Rwandertribunaal tribunaal, dat met een stevig rapport van zo'n commissie... misschien wel de stemmingsverhouding uh, binnen de Veiligheidsraad ja. zal omgaan... maar dan M moet wel China en ja. Rusland meegaan. En die, en die hoop hebt u het het net probleem. de bodem ingeslagen, volgens mij, met uw woorden. Ja, maar als en bovendien, hoeveel... Dat... Ja, het nou ja, hoeveel rapporten kun je hebben? De, de VN zelf heeft rapporten geschreven. Mensenrechtenorganisaties, Amnesty International, Human Rights Watch... die nota bene soms daadwerkelijk in Syrië aanwezig is op een illegale manier. Allemaal rapporten geschreven. Heel veel gevallen gedocum gedocumenteerd aan beide zijden. Dus hoeveel rapporten moeten er wat dat betreft dan geschreven worden? We weten het toch al? Ja. Dat, dat geef ik u helemaal gelijk, meneer Van Hoorn. Wat ik wel beluister uit in het persbericht dat aan Reuters is gegeven... ook door de Europese Unie-ambassadeur... is dat zij hopen dat met de komst van Carla da Ponte, hè, toch een, zeg maar, een, een zwaargewicht binnen het internationaal strafrecht, om het zo te zeggen... ook degene die Slobodan Malossiewicz heeft gevolgd... dat eh, het rapport dat dan onder haar auspicie zal worden opgemaakt... dat dat dus door haar, doordat zij haar naam eraan verbindt... ...misschien extra gewicht in de schaal zou ja. moeten geven. Nee. Ik zeg niet dat ik die mening deel... ...maar dat zou de filosofie kunnen zijn... ...want er is zonder meer een impasse. ...en er zijn al genoeg rapporten... ...dus mij lijkt in eerste instantie... ...dat het nu gaat om... Uh, ...het verschuiven van het probleem... En de VN die heeft natuurlijk ook een belang om aan te tonen dat het niet stil zit. Maar een echte oplossing voor het conflict is het niet. Dat is duidelijk. Nou, Goed. Ze hebben Sander. nog een half jaar om het onderzoek te doen. Dus uh, <laughs> in maart volgend jaar loopt die termijn af en kijken waar ze mee komt. Sander van Hoorn en Geert-Jan Knoops, hartelijk dank. Inmiddels is Copy Grant met haar gitaar... en haar partner Josh Jones weer uh, plaatsgenomen. Heeft plaatsgenomen achter de microfoon. Um, Your first album has just been released, I, I gather. Kobe Grant is in full color. Yes. What's that supposed to mean? Um... Well, uh, there's a few things. Um, first, the artwork is actually in black and white, um, so there's a little play on words. But for me, the title means this is my first album, this is my debut, this is me showing everybody what I have to offer, my my full colours. Oké, okay, dus nou ja, het gaat niet over de kleur van het album, want dat is in zwart-wit de foto's. Maar het gaat wel om te laten zien wat zij allemaal in huis. Uh, you, you come from Australia, but yes. you perform a lot in, in, in Europe. Um, yes. um, what's wrong with you, Australia? Nothing is Nothing. wrong with Australia. I do <laughs> miss it. I do love it. But um, this is where my music has led me. So a lot of my opportunities are here um, in Holland and and. Germany is is where I am at the moment and releasing the album and doing a lot of gigs and for some reason the lovely people here have embraced me and my music and this is where I found myself. Oké, okay, ik vroeg haar waarom ze eigenlijk hier is terwijl ze helemaal van uit Australië komt. Maar goed, dat is een beetje toeval. En het publiek hier omarmt haar en uh, nou ja, daarom is ze hier en daarom gaan wij luisteren naar het volgende nummer en dat is Heartbeat. Yes, thank you. Ba-ba-ba-da-dum Ba-ba-ba-da-dum And my wondering's not going to waste I can tell with just one look at your beautiful face And I can feel my heart beat in my chest. And I hope that you will be the one to. Wonderful and new, and I can see your heartbeat in your chest And close your eyes and then we'll figure out Was dat van haar debuutalbum Kobe Grant is in full color... en ze zong Heartbeat. Thank you. Thank you so much. De Tweede Kamer buigt zich morgen over het onderwerp ondervoeding bij ouderen. Volgens onderzoek van de Vrije Universiteit is dat een groot probleem. Marjolein Visser is hoogleraar gezond ouder worden... en werkt bij de VU en bij het VU Medisch Centrum. O, goedenavond. Ja. Um, u trok in juni trouwens al aan de bel hierover. Wat is er sindsdien gebeurd? Nou, sindsdien, denk ik, heeft het onderwerp ondervoeding behoorlijk wat aandacht gekregen. En ik ben er ook best trots op dat ons onderzoek de mede toe geleid heeft dat dit heeft geleid tot een kamerdebat. Ja, maar goed, aandacht, kamerdebat, dat betekent nog geen beleid volgens mij. Het betekent nog geen beleid, maar ik denk wel dat het een belangrijke start is. In ja. ieder geval denk ik dat in het veld ons onderzoek al wel uh, mensen wakker heeft geschud. In het veld bedoelt u? In het uh... veld bedoel ik de mensen die te maken hebben met ondervoerde ouderen. Okay. Uh, we hebben een congres georganiseerd in juni, daar zijn veel mensen op afgekomen, veel thuiszorgmedewerkers die de problematiek herkennen. Ja. En uh, we zien dat op de werkvloer al van alles begint te bewegen. Op de werkvloer. Maar en nou we hopen dat het beleid zelf. daarbij gaat aansluiten. Ja, ja, absoluut. Maar we gaan straks over beleid hebben. En nu is het geloof ik niet zo heel raar dat mensen minder gaan eten naarmate ze ouder worden. Wat bestaat u precies onder ondervoeding? Ondervoeding, uh, zoals wij dat bepalen, betekent dat iemand uh, meer dan 4 kilo is afgevallen in het afgelopen half jaar. En dat moet wel on onvrijwillig Gewichtsverlies zijn. Hè. Iemand die uh, gaat Sonja bakkeren bijvoorbeeld, valt daar niet onder. Nee, staat dat nog? Nou ja, goed. Uh, nou ja maar... dokter <laughs> okay. Frank, wat dan ja, ook. Ja. Uh, dus iemand die valt af, uh, weet soms eigenlijk niet waarom. Of uh, vaak is een onderliggende ziekte of medicatie de oorzaak okay. en, en gaat het dan om ouderen die voor zichzelf zorgen, of juist om ouderen die dat niet meer kunnen? Nou, eigenlijk allebei. Uh, ons onderzoek richt zich duidelijk op de zelfstandig wonende ouderen. We weten al uit veel eerder onderzoek dat in ziekenhuizen en verpleeghuizen... het probleem van ondervoeding groot is. Ja. Maar we hadden nog niet zoveel inzicht in hoe dat nou zat bij ouderen die thuis woonden. Dan zien we dat het ongeveer 1 op de 10 is. Maar als we naar de ouderen kijken die ook thuiszorg ontvangen... die dus deels zorg ontvangen thuis, zien we dat daar nog hoger is. Oh, juist. Ja. Uh, wat, wat is de oorzaak? We, hebt u daar inzicht in? Het is heel verschillend wat de oorzaken kunnen zijn. Natuurlijk, en dat geldt denk ik met name bij ouderen die thuiszorg ontvangen... is het een onderliggende ziekte of ziekten. Ja. Uh, medicatie die samen, samenhangt, pijnklachten die mensen hebben... misselijkheid uh, door medicatie enzovoort. Um, dat is een belangrijk deel van het probleem. Maar we zien ook dat sociale factoren heel belangrijk kunnen zijn. En dan denk ik bijvoorbeeld uh, eenzaamheid, uh, rouw, het verlies van een partner... Uh, zorgen hebben, uh, moeten verhuizen... Uh, ook dat kan een behoorlijke impact hebben. Ja. En depressies, ja. Nou ja, ja, dat is eigenlijk ook een ziekte. Maar een belangrijk kenmerk van depressie bij ouderen is ja. vaak ook wel gebrek aan eetlust. Oké, okay, morgen is het dus een Kamerdebat. Um, um, u hoopt dat dat leidt tot beleid. Aan de telefoon is VVD-woordvoerder Tamara Venroy. Goedenavond, mevrouw Venrooy. Goedenavond. Ja, Morgen spreekt dus de Kamer over het probleem. Is het eigenlijk een politiek probleem, vindt u? Ja, de schrijvers, uh, daar blijkt wel uit dat er een uh, probleem is. Ja, maar uh, is het een politiek probleem, vindt u? Ja, er is nu een debat over, maar het is inderdaad wel uh, wat ik me afvraag van wat heeft, uh, wat hebben de mensen die in de zorg werken, wat hebben de mensen die ondervoed zijn aan dat wij morgen een debat hebben. Uh, ik vind het heel erg belangrijk dat we meer te weten komen over deze ernstige problematiek. Maar uh, ja, dit debat heeft alles uh, in zich om weer vanuit Den Haag allerlei bureaucratie het land in te slingeren dan wel allerlei betuttelende maatregelen uh, over Nederland uit te storten. En ik denk dat zowel uh, mevrouw Visser als uh, ja, de mensen die met deze problematiek te maken hebben... daar ook niet bij gediend zijn. U hoopt eigenlijk niet dat het tot beleid leidt. Begrijp ik dat goed? Ja, wat ik, wat ik constateer is dat uh, zo'n debat vaak leidt tot uh, uh, ja, extra maatregelen... waarop wij dan vervolgens, als we met reces zijn en werkbezoeken doen... ons weer beklagen dat de formulierenkasten van de thuiszorg zo uh, zijn uitgebreid... En uh, tegelijkertijd ook vragen om minder regels in de zorg. Dus mijn pleidooi zou zijn, uh, laat deze onderzoeken vooral ook leiden tot discussie bij de mensen die werkzaam zijn in de zorg. Die moeten tussen de oren krijgen, bij ouderen zelf, maar ook bij mensen die uh, in hun omgeving wonen. Zodat zij met elkaar zich te hard kunnen maken. Juist ook omdat er zo verschrikkelijk veel verschillende oorzaken zijn. Ja, mevrouw Visser. <tus> Ja, ik wil er graag wel op reageren, omdat ik denk dat we een aantal jaren geleden eenzelfde soort situatie hadden... toen voor het eerst de gegevens naar buiten kwamen, wat de, uh, uh, of hoeveel ouderen in ziekenhuizen bijvoorbeeld uh, ondervoed waren. Daar is men toen ook enorm van geschrokken. Dat heeft uiteindelijk er wel toe geleid dat er een prestatieindicator is gekomen... Uh, waardoor ziekenhuizen nu gedwongen worden eigenlijk om... Uh, Personen die opgenomen worden te screenen op ondervoeding en ook actief te behandelen. Ik wordt wel ongelooflijk kriebelig van het woord prestatieindicator. Ja, het, het, het heet nou eenmaal Ik geloof zo dat dat In precies het... is waar mevrouw Venrooy hmm. bang voor is, hè mevrouw Fenneroy? Ja, maar het, het heeft, heeft... Soort dingen. Ja, klopt. Het is uh, zo dat bijvoorbeeld de uh, directeur van een verzorgingshuis die uh, juist regels af wil schaffen, zei tegen ons: van... mogen we alsjeblieft van die meetweken af. Want ik moet een 93-jarige mevrouw regelmatig op een leefschaal zetten. En die vrouw zegt tegen mij, ik heb het 93 jaar zelf gedaan... mag ik alsjeblieft uh, uh, weer over mijn eigen leven beschikken. En ik kan me best voorstellen dat je als verzorgende zegt... deze mevrouw heeft extra aandacht nodig, of die meneer kan het zelf. En laten we hen nou de kennis geven, uh, met elkaar erover spreken... maar ook het besluit nemen hoe zij dat uit gaan voeren. Ik zie niks in een verplichte uh, 200.000 mensen langs een, uh, een meetweek sturen... of zeggen van, nou ja, we mogen geen liedjes meer serveren. Ik, ja, wacht even, ik, ik wil even voor, ja. voor mensen die niet weten hoe u daar komt, maar Fleur Aangema van de PVV pleit voor meer keuken, eh, voor koken in te huis, hè. minder tafeltje, dekje andere kant en andere kant-en-klaar maatregelen. En ik geloof dat de SP huisbezoeken af wil leggen bij ouderen om te zien hoe het gaat één keer per jaar. Dat, daar, daar doet u op, die maatregelen. Ja, ik moet u zeggen, ik was laatst in een, in een verzorgingshuis en daar uh, werd ze gekookt op de ene afdeling uh, boerenkool en op de andere afdeling waar het spesie wonen. Nou, dan word ik heel erg blij van. Maar het is wel een keuze van mensen zelf, hoe ze dat doen. En ik vind dat je dus niet vanuit Den Haag dat soort zaken als een decreet over Nederland uit moet storten. En dat is wel het gevaar van dit soort debatten. En dat zou ook onrecht doen aan het onderzoek, wat juist een heel goed onderzoek is, wat is gedaan door mevrouw Visser. Ja, want zou mevrouw Visser uh, de plank niet een beetje mislaan? U zegt eerst tegen mij, nou de oorzaken zijn heel vaak in Depressie, eenzaamheid, net iemand verloren, afijn, al dat soort dingen. En dan betekent het toch eigenlijk dat het gaat om aandacht. Dat kun je toch niet afdwingen met een prestatieindicator? Nou, het zijn verschillende dingen. En ik wil graag wel even reageren op wat hier net voor is gezegd. Uh, hè, dat het gaat om uh, dat huizen bijvoorbeeld weer zelf willen koken. Uh, het gaat niet alleen om om de maaltijd zelf. Het gaat ook gewoon om goede vo voedingszorg leveren in Nederland. En dat betekent ook dat ouderen die thuis wonen, die kwetsbaar zijn... dat die recht hebben op goede voedingszorg. En ik vind dat, dat dat gewoon een onderdeel moet zijn van de gezondheidszorg. Dus wat ik wil, en dat wil eigenlijk de minister volgens mij ook... die wil graag de zorg weer bij ouderen in de buurt brengen... dan hoop ik dat er niet alleen maar gekeken wordt naar zorg... wat betreft depressie of aandoeningen of wondverzorging. Dan wil ik dat voedingszorg daarbij hoort. Okay. En dat bijvoorbeeld ook een, een thuiszorgmedewerker de taak krijgt om niet alleen te kijken van wat voor uh, uh, uh, ziektezorg is hier nodig, maar is hier ook voedingszorg nodig. En dat je samen met de ouderen, ik wil de ouderen absoluut niks opdringen qua diepvriesmaaltijd of wat dan ook, in overleg met de ouderen moet zo'n wijkverpleegkundige uiteindelijk beslissen van nou, dit gaan we doen om uw voedingstoestand weer op pijl te helpen. Dat horende mevrouw Fenroy, wat gaat u morgen, wat gaat morgen uw inbreng zijn in dat debat? Nou, wat ik in ieder geval uh, aan wil geven, is dat het heel goed is dat we hier aandacht voor hebben. Maar dat we niet moeten doen alsof uh, we met één makkelijke oplossing het probleem opnemen. Nou, maar dat was ook niet wat mevrouw Visser net suggereerde, als ik goed luisterde. Nee, nee, nee, terecht hoor. En ik, kijk, wat dat betreft, als ik met, met mijn kritiek ook met name naar de andere politieke partijen, niet zozeer naar mevrouw Visser... Ik vind de richting die uh, gekozen is door de minister, uh, a, erkenning van het probleem, dat er een probleem is... Het overnemen van onderzoeksaanbevelingen. Maar vooral ook inzetten op uh, uh, dicht bij mensen zelf uh, het maatwerk leveren. Het is niet voor niks dat we heel veel inzetten op taken door gemeenten uit laten voeren. Uh, door gemeenten in samenspraak ook met ouderen zelf, met lokale partners. Het kunnen ouderenbonden zijn, huisartsen of, of seniorenadviseurs. Ja, daar ligt ook, ook de kracht in dat je daar verbindingen maakt. En dat beleid, uh, eigenlijk is het voor mij ook een bevestiging dat we door moeten gaan met dat beleid... Nou, misschien met één aanvulling. En dat, dat is dat het probleem van ondervoeding vaak niet opgepikt wordt. Um, en als je het niet oppikt, dan kan je er ook niks aan doen... samen met de gemeente of wie daar ook maar verantwoordelijk is voor de ouderenzorg. Kijk, maar dus daar dat, hebben wij... dat vind ik het belang van het debat morgen. Dat het oh. mogelijk beter opgepikt gaat worden. En dan kan het aangepakt worden. Nou, in dat geval hebt u het al binnen. Want dat debat gaat gewoon plaatsvinden. En er zal ongetwijfeld weer veel aandacht voor zijn. Ik dank u allebei. Marjolein Visser en Tamara Venroy.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 Razor Light bezong America. De Kinderboekenweek is pas in april volgend jaar, maar vandaag werd bekend wie het Kinderboekenweekgeschenk mag schrijven. Dag Harman van Straten. Hoi, Clary. Hoi, gefeliciteerd. Ja, ik moet je alleen meteen verbeteren. Het is in oktober volgend jaar. Is het in het vol... Oh, echt waar? Oktober volgend jaar. Ja. Goed, nog erger. Het is nog vroeger dat, dat, dat het nog bekend later. is geworden. Ja, nog vroeger dat het bekend is geworden, ja, relatief. Ja, ja, ja, ja. Jeetje. Ja. Het, het thema dat jaar is klaar voor de start. Het ja. draait om sport en spel. Heb jij iets met sport en of spel? Oh. Nou, ik heb altijd zelf heel veel gesport, hoor. En ja? ik vind sporten leuk. Oké. Okay. En... Uh, ik, ik denk ook dat het heel belangrijk is, uh, ook voor kinderen om lekker te sporten. Ja. En het is misschien ook leuk om daar boeken over te lezen, Hoeft het natuurlijk helemaal niet. Maar het is toch een, een aanknopingspunt, hè, om, uh, om een thema te zoeken waar ook op scholen iets mee gedaan kan worden, ja. vaak ook. Hè. Dan uh, maken ze de lesbrieven bij en uh, gaan ze allemaal dingen doen op school. Dus misschien is het ook wel. Ook weer zijn ding om, om bewegen op school weer eens onder de aandacht te brengen. Ja, ik, ik vind dat ja. een mooi thema. Ja, het is een ja. mooi thema. Wij van het oog kenden jou eigenlijk meer als illustrator dan als schrijver. Ja. Maar dat ligt aan ons, denk ik. Ja, ja ik, ik neem niet <lacht> aan dat je elke dag met kinderboeken bezig bent. Nee, het nee, is, nee. Uh, ik ben als tekenaar begonnen, in 1987 je hebt 400 boeken geïllustreerd. Ja, zoiets. Ja. <lacht> dat zijn er veel ja. ja. En uh, toen, op een gegeven moment, toen. toen ik was toen met een serie bezig van uh, Jaap hebt Haar. Dat werd toen weer opnieuw uitgegeven. Het boek is van Saskia en Jeroen. Dat zijn je nog wel, wel, wel kennen, vast wel. Ja. En uh, nou, toen vroeg ze me, doe jij dat dan? En dat bleek dan 36 delen te zijn. En toen dacht ik, ja, <lacht> blijf ik de rest van mijn leven hetzelfde tekenen. Ik moet eens dus wat anders doen. En toen dacht ik, ja, als ik dan niet die boeken aangetragen. En dan moet ik zelf proberen te gaan schrijven. Juist. En zo ben ik ben begonnen met schrijven. En daar heb je er inmiddels ook al vijftig van ja. geschreven. het ja. is toch ja. eigenlijk wel schandalig... dat je dus bij ons beter bekend was als illustratie dan als ja. schrijver. Maar goed. Ik vind um, erg. Nu mag je nou elk schrijven. Mag je het eigenlijk ook illustreren zelf? Ja, ik ga het okay. uh, zelf tekenen. Dat, ja. dat vind ik ook wel heel leuk om te doen, hoor. En ja. voor welke leeftijd ga je het doen? Want je schrijft nou. voor alle leeftijden onder de 18, zal ik maar zeggen, toch? Ja, ja. Ja. ja het, het, het, het is, uh, die kinderboekenweek is voor kinderen van 6 tot en met 12. Mm. Dus je moet, ja, je moet een keuze maken voor, voor wie je dan ongeveer gaat schrijven. Mm. En uh, ja, ik weet nog niet precies. Ik denk in het midden ergens. Gewoon voor 9- à 10-jarigen. ongeveer. Ja. Ja. Ja. ja, goed, dat betekent dat je andere woorden gaat gebruiken, een andere verhaallijn. Het is nogal belangrijk dat je dat Ja, je moet toch? natuurlijk. Dat is anders dan dat je voor zes jaren schrijft. Absoluut. En je moet natuurlijk ook rekening houden dat niet elke negenjarige of tienjarige hetzelfde leesniveau okay. heeft. Ja. Dus uh, ja, je, je ontkomt niet aan om, om toch voor een iets bredere doel groep te gaan schrijven. Ja, duidelijk. Dus uh, ja. het moet voor iedereen leuk zijn. Nou ben jij de neef van Peter van Straten, ja. weet ik. Oom uh, um, Peter is aan de telefoon. Dag Peter. Hallo, Hallo. Zit het teken en schrijftalent in de familie... of is dit toeval eigenlijk? Nee, dit is geen toeval. Nee. Nee, nee wij, uh, al, al mijn broers hebben getekend. Juist. En uh, Armens vader tekende ook. Dat wil zeggen, niet beroepshalve, maar... Later, toen hij gepensioneerd was, is hij als een te gaan tekenen en etsen uh, ja. en beeld en Ja, Het zit er altijd in, in, in, die, in die familie van Straten. Ken jij het boek van uh, Harmen? Ik ken boeken van Harmen, ja. ja. Hoe zou je het omschrijven, wat hij schrijft, of vind je dat lastig? Mijn elf en ik zeg altijd: waar haalt hij het vandaan? <laughs> ja, met andere woorden, hij heeft veel fantasie. Begrijp ja, ik dat goed? Veel ja. veel fantasie. Ja. Zijn er, zijn er um, um, um, overeenkomsten in jullie werk aan te wijzen, zou je dat kunnen zeggen? Nou, de overeenkomst is de bezetenheid en uh, ook de hoeveelheid werk. Jullie zijn allebei populair, wou je zeggen. Nee, het oh. is uh, gewoon... Er komt heel veel uit onze oh, handen. zo is het. Ja, ja, ja. ja. Maar, maar, maar als je het hebt over de stijlen en zo, Harmen, zou, zou jij er iets over kunnen zeggen? Zijn er, zijn er overeenkomsten? Nee, ik, zou, ik, ik teken echt voor, voor kinderen. En Peter die heeft gewoon een, een hele eigen tekenstel. En die heb ik ook. En mensen zijn natuurlijk al heel gauw geneigd. om te zeggen, oh, je tekent ook met pennen, inkt, Dus lijkt het op dat van je oom... Ja? Nou, dus, uh, dat, maar dat is absoluut dat is niet, niet, zo. niet waar, nee nee. nee, nee, nee. Maar waarin verschilt het dan, zal ik dat dan vragen? Is dat makkelijker om te zeggen? Oh, ik, ik ja, waar verschilt het van, dan kan je dan zeggen... waar verschil je van elke teken van? Ja, dat ja. is ook weer waar. Ja. Ja. Goed, dit is een domme vraag, die trek ik in. <laughs> uh, uh, maar jij beschrijft een wereld vol plezier en onschuld. Uh, ja, uh, niet en... altijd hoor, ik heb ook wel nee. uh, jonge romans geschreven... en die zijn wel wat zwart hoor. Ja? Ja. Want bij, uh, bij, bij jou, Peter, zien we nogal wat menselijk leed, hè? Ja, maar op een luchtige manier gebracht, hoop ik. <laughs> dat is zeker waar, ja. Zou jij in staat zijn om een kinderboek van Harmen te illustreren? Uh, ja, ik, ik zou het wel willen, maar ik, ik kinderen vinden er niets aan aan mijn manier van tekenen. <laughs> Hoe weet je dat? Uh, ik heb eens een keer een kinderboek gemaakt, dat heeft niets gedaan. Oh, ah. Wat sneu? Misschien moet je het nog een keer proberen. Ik, ja, ik zou best willen proberen. Ja. Maar dan nou, zou je... jij het je oom toevertrouwen om, om een boek Zeker, van jou te hebben. Zeker. Maar weet je waar het ook mee te maken heeft? Nou? Als je al eenmaal ergens bekend van bent, mm -hmm. dan is het vaak zo: dan zit je in een bepaalde uh, categorie al. En dan kom je. Dan is men. Is het moeilijk om daar buiten te gaan, zullen maar zeggen. Ja. Dus als je, ik bijvoorbeeld kinderboeken schrijf en ik ga morgen een hele interessante, volwassen roman schrijven... dan zal je zien dat dat, dat, dat niet altijd helemaal geaccepteerd wordt. Nee, dat is natuurlijk zo. Maar ik, ik weet dat jullie be, uh, regelmatig bij elkaar over de vloer komen. Uh, praten jullie dan over het vak? Jazeker. Ja, ja. Wat, nou, ja? Wat zeg jij dan tegen haar met Peter? Geef je hem dan raad? Nee, oh nee goede raad doet. moet hij niet van me krijgen. <laughs> nee, maar je, je, je merkt... Uh... Ja, als ik met hem praat, dan herken ik heel veel van hem, van, van mezelf in hem. Ja. Wat dan? Uh, niet moeilijk doen over het tekenen. Gewoon ja. doen, dat heeft hij heel erg. Juist. Yes. En wat, heb jij, wat, wat herken jij uh, uh, van jou in Peter of van Peter in jou, Harme? Ja, ik, ik herken vooral heel veel van mijn familie in Peter. Dat is <laughs> natuurlijk heel leuk. Ja, ja natuurlijk. Ja, dat, is, ja. Uh, dat, dat, dat is natuurlijk iets heel anders. En weet je, dat, dat zijn ook dingen dat je vroeger... Uh, als je bij, uh, bij mijn grootouders was geweest en je las, uh, zag daarna een krant... dan denk je, oh ja, Peter was er ook bij. Ja. Dat vind ik vooral uh, dat je denkt, ja, we zijn echt wel allebei van straten. Die ja. zijn allebei van straten. Nou, ja. dat, is, dat, is, dat kan ik getuigen. Ik ken jullie. Um, um, weet je eigenlijk al uh, um, wat je, waar je het over gaat uh, hebben? Nee, helemaal nog niet. Nee? Nee, echt niet. Ik, uh, niet eens een sport of een spel waarvan je zegt... oh dat... Nee, maar ik, het, je, het hoeft niet nou zakelijk erover te gaan, oh, nee, hè? Dat het geschenk. Niet, nee. en, uh, uh, dus dat, Misschien dat ik dat ook helemaal niet doe, maar ik weet het gewoon nog helemaal niet. Nou ja, ik kan oktober niet afwachten. Daar, moet, daar komt het eigenlijk ja. op neer. <laughs> Hé, hey, dank jullie wel. Ja, dank jullie wel. Uh, Harmen en Peter van Straten. Ja, en alvast wel te voor straks. Ja, jullie ook. Dag. Dag, ja, dag Peter. Dag. Dag, dag Larry, dag. dag. Het is vijf voor twaalf. Ja, uh, uh, we gaan uh, de winnaar trekken van een gesigneerd exemplaar van de biografie van Joop van den Ende, hè, Mieke? Ja. ja, want jij had gisteren in de uitzending een gesprek met Joop van den Ende. aanleiding was die biografie, die ligt hier nu, ja. inderdaad gesigneerd. Ik heb het gecontroleerd, speciaal voor één oogluisteraar. Maar daar moest de winnaar wel iets voor doen. Ja die moest een uh, antwoord geven op een vraag. Maar ik, ik denk dat die vraag een beetje te makkelijk was... want we hebben bijna 200 uh, ja. inzendingen binnengekregen. Ongelooflijk, ja. ja. En wat was de vraag dan? De vraag was, waar is Joop van den Ende eigenlijk voor opgeleid... toen hij jong was? Dat was de vraag. Ja. Tenminste, zeg ik even zo uit mijn hoofd. En was dat wel in het gesprek voorbijgekomen? Ja, een heel, heel, heel klein beetje, maar echt, echt amper... Ja, maar een heel klein beetje. Ja. Ik bedoel, één keer is het woord timmerman toch oh. gevallen, of niet? Ja, dat, dat, toen ging het erover dat hij... Um hij, hij heeft zich heeft altijd, altijd jammer gevonden dat hij niet wat meer scholing heeft gehad. En dat hij dus automatisch uh, werd er gezegd: van nou, hij was een beetje stevig uit de kluitige een jongen En dat werd er werd gezegd: weet je wat, ga jij wat met je handen doen. En dat er op geen enkele manier uh, ja, rekening mee werd gehouden dat hij misschien wel eens had kunnen gaan studeren. Ja. Daar hadden we nog een hele uh, punt over. Want uh, hij zei: ja, en als ik nou had kunnen studeren, was ik veel verder gekomen. En toen zei ik: nee. Juist omdat je niet gestudeerd hebt, heb je altijd die drive gehad om zover te komen. Nou ja, oké. Okay. Nou, in elk geval, uh, hier hebben wij alle ja. reacties in een hele grote Mensen bol. Mensen kunnen even via de webcam kijken wat ja. voor een super hier Het is dus de bol staat. waaruit normaal vroeger bij Studio Sport werden... al die lotingen voor het voetballen en zo uh, uh, gedaan. Dat is deze bol. Oh, Wauw. Goed. Nou, er zitten er bijna 200 in. Netjes uh, uh, in een schaal. Uh, um, nou, ga je gang. Ja. Jij mag er één uitwekken. Ik vind het gewoon fantastisch om dit te mogen doen. Ja. Oh. Ja, balletjes zijn makkelijker ja, he, bij Studiosport. Maar goed, dit zijn dus uh, opgevouwen. Ja, ik heb er een. Je hebt er een, vertel. De winnaar is... Dit is trouwens heel goed. Deze heeft gezegd Timmerman en technisch tekenaar. Dus dat is eigenlijk extra oh, goed. Oh, Alhoewel extra we alleen goed. Timmerman ook goed hebben gerekend. Okay. En die zegt ook nog... dank dat ik mocht deelnemen. Nou, dus die is bijvoorbeeld dankbaar. En die wordt nu nog veel blijer. Dat is namelijk Jan Blom uit Boskoop. Jan Blom uit Boskoop. En die krijgt neem ik aan het boek gewoon uh, ja. toegestuurd. Van harte gefeliciteerd. Ja, Hamwijk 9 in Boskoop. Want ja, die, ik weet niet of je... Uh, ja, maar ik geloof toch niet dat je adressen op de uh, radio... Maar dit terzijde. Oh, oh, uh, maar goed, alleen maar felicitaties, dames, dames en heren. Nu nog even, snel, voordat ik het vergeet. Ik vergeet het wel eens. Na middernacht presenteer jij Casa Luna. Wie heb je te gast? Ik heb een jonge ontwerper te gast. De Dutch Design Week is aan de gang in Eindhoven. PP Heikoop heet hij. En uh, het is een, een, een, een jonge man die niet alleen hele mooie dingen maakt... maar ook nog eens heel sociaal bezig is. Oké, okay, we gaan luisteren. Dank je wel. Dit was het oog. Morgen zit hier Chris Keinen. Een goede nacht.